Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Opnieuw een nederlaag voor president Trump. De zorgwet van zijn voorganger, Obamacare, blijft voorlopig van kracht. De Senaat stemde tegen aanpassingen van die wet die Trump wilde doorvoeren. Alle 48 democraten en drie republikeinen stemden tegen. In de aangepaste zorgplannen zou onder meer de verplichte zorgverzekering komen te vervallen. De republikeinen hebben nu in een week tijd drie nederlagen geleden rond Obamacare. Air France KLM heeft het afgelopen kwartaal fors meer winst gemaakt, 367 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was de winst iets meer dan 40 miljoen. De omzet steeg met 6 procent. Er wordt vooral meer winst gemaakt doordat de luchtvaartmaatschappij meer passagiers heeft vervoerd. In april, mei en juni reisden 26 miljoen mensen met Air France KLM. Vorig jaar was dat ruim 7 procent minder. Ook waren de tickets 2 procent duurder. Bij de grote brand in een varkensstal in de buurt van Geldermalsen is asbest vrijgekomen. Ook zijn er in de omgeving van de stal roetdeeltjes gevonden. De brandweer waarschuwt mensen om de vrijgekomen deeltjes niet aan te raken. Bij de brand zijn alle 20.000 varkens in de schuur omgekomen. De brandweer is nog steeds bezig met nablussen. Als het vuur helemaal uit is, wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Mensen die willen weten of hun e-mailadres gehackt is... kunnen dat vanaf nu checken op politie.nl. De politie heeft een database online gezet... met 60.000 gehackte e-mailadressen. Mensen die hun adres invoeren op de site... krijgen een mailtje van de politie... als er inderdaad gegevens zijn gestolen. Wie niet gehackt is, krijgt geen bericht. Het weer, het is wisselvallig. Soms opklaringen en dan weer een bui. Het wordt vanmiddag een graad of 21. Er staat een stevige westelijke wind. In het weekend wordt het iets warmer, 21 tot 24 graden. Het blijft wel wisselvallig. Dit was het NMU. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer... tussen knopend Koenplein en Schellingwouden staat 5 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zee. Zandvoort een ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Speelt door supertrompetist Lee Morgan. En hoe mooi het ook is... als je daarbij het leeftverhaal van hem... ook tegelijkertijd onder ogen krijgt... dan krijgt dat een vrangensmaak. Lee Morgan was een uh, toptrompetist... die ook tot grote bloei is gekomen in het, uh, in het orkest van... Uh, in de, in de, de jazz... ...Messengers, het orkest van Art Blakey. En uh, hij heeft met alle grote der aarde gespeeld. Maar tegelijkertijd was hij een, uh, een drugsverslaafde. En, hoe triest kan het ook allemaal eindigen... ...bij een optreden in New York kreeg hij ruzie met zijn drugdealer ...en belt zijn vriendin. Hij belt zijn vriendin op om zijn pistool te komen brengen. Kunt even, Hallo schat, kun je even mijn pistool komen brengen? Nou hij komt het brengen en in de pauze ziet ze hem aanpappen met een andere dame. Ze krijgen ruzie en hoe eindigt het dan ook? Zij trekt dat pistool, zwaait hem mee en schiet hem neer. 33 jaar oud is hij geworden en heeft al zijn mooie stukken mee in zijn graf genomen. Maar heeft nog wel 25 albums opgenomen. Nou, dan gaan we nu maar luisteren naar... Chico Hamilton met een, uh, een stuk dat ook door velen op de plaats gezet... maar niet zo mooi als deze. In de Mellow Tone. Het was uh, in een mellow tone gespeeld door de band van Chico Hamilton. En we gaan in hetzelfde termijn nog een nog naar een stukje luisteren. En dat is Hank uh, Mobley. En die horen we schitteren in Remember. We'll be right het nu uh, wel weer even tijd om terug te gaan naar uh, het blokje Nederland. Nederlandse muzici. En uh, dat ga ik doen aan de hand van een live opname van eer de uh, Dutch Swing College Band. Maar dan uh, uit een periode 1960 heb ik het dan over. En uit die Dutch in die Dutch is van toen... zat uh, onder meer op de snaren Arie Lichthart... die voortreffelijk banjo speelde... maar zeker ook ontzettend mooi gitaar speelde. En dat wil ik nu laten horen in een stukje... waarin een kwartet uit die Dutchwinkelers van toen uh, speelt. Jan Morks klarinet, Arie Lichthart gitaar, Bob van Oven... Op de bas en Martin Benen op het slagwerk. En het stuk, dat heet Opus 5. Jan Morks, de, door velen nog de velen steeds genoemd als uh, de, de ultieme klarinetist uh, van de oude stijlwereld. En dat beamen ik graag. Um, ik laat nu een stukje horen waar Jan Morks samen met uh, Peter Schilproort klarinet speelt. En verder Arie Lichthuid op de gitaar, Bob van Oven op de bas en Martin Benen op het slagwerk. Out of the gut. Ja, dat was uh, een klarinetduet uh, uit de Dutch Swing College. Van bezetting van 1960. Ik laat nog het allerlaatste stukje horen. Wederom met uh, Arie Lichthart op de swingende gitaar. En dan horen we Oscar Klein op de cornet, Dick Kaart, trombone, Peter Schilproot. Jan Morks, Arie Lichthart, Bob van Oven... And Martin Bene in its stuk. Please don't talk about me when I'm gone. Onze eigen Ruud Brink met uh, de Skymasters en het uh, stuk Broadway. We blijven nog eventjes uh, in onze Nederlandse jazzgeschiedenis van een uh, cd. Die heet De Geschiedenis van de Nederlandse Jazz. Laat ik nu horen. Beck met... de uh, P.S. Boogie. Het lijkt net dan alsof er iemand in de coalitie staat die zegt... en nu stoppen en dan ineens breekt het nummer af. Zonder noemenswaardige aanloop naar een eind. Maar toch interessant. Pier Beck, P.S. boogie. Iemand anders die ook op de cd... de geschiedenis van de Nederlandse jazz moet staan en er ook op staat... is Rita Reis. Hier een opname met haar... Toenmalige combo uh, waar haar echtgenoot Wessel Ilken achter de drums zat. En um, in 1945 is ze daarmee getrouwd. En in 1957 is hij overleden. En daarna is zij hertrouwd met de pianist van het orkest, Pim Jacobs. We gaan nu luisteren naar Rita Reis' He's My Guy. He's my guy, I don't care what he does, cause he's my guy, I guess he always wants. De Kansas City Band met het stuk Swing. Dan is het nu tijd voor een Duitse artieste. Um, ooit, ergens in de jaren uh, eind 70... kwam er een 15-jarig meisje achter een enorm groot hemmentorg zitten... en deed de hele wereld versteld staan van haar spel. En dan heb ik het over Barbara Dennerlein een Duitse muzikante die uh, fantastisch speelt en nog steeds overal uh, graag beluisterd wordt. Zij heeft zich uh, toegelegd op het orgel en heeft uh, um, zelf ook gesleuteld aan allerlei vormen van orgel. Ze reist ook rond met een kruising tussen een, uh, een kerkorgel en een hemmendorgel en experimenteert veel, maar tegelijkertijd swingt ze helemaal de pan uit... om het maar even populair te zeggen. We gaan haar nu horen met een stuk Easy Going. Going, Barbara Dennerlein op het hemmen Het is alweer voorbij. Het is alweer voorbij. Die prachtige twee uren. Zie Jazz op de zondagmorgen en herhaling op de vrijdagochtend. Ik hoop dat u een uh, gezellige luisterochtend gehad hebt. Ik zou zeggen, uh, volgende week is er weer een uitzending. En wij gaan stoppen. Nu met het, uh, een, een, de, het combo van uh, Steve Turner, trombone. En het stuk heet Ayer Lo Viola. En er wordt gezongen door Graciela Perez. Graag tot de volgende keer weer bij CFMJ's. Desesperatie. Again!